Nu bij Energie Direct, energieknallers. Dat zijn voordeelacties op je energiedeal. En die regel je zelf in een paar klikken. Doe je dat nu, dan knalt het voordeel tot wel 400 euro korting. Klik, klaar, knallen maar. Op energiedirect.nl Het is 7 uur, goedenavond. Een hele goede avond. Q Music Nieuws. Van nu.nl met Alain Altena. Goedenavond. Een deel van de geëvacueerde bewoners in Utrecht mag weer naar huis. Het gaat om mensen die vlak bij de plek wonen waar gisteren een gigantische explosie was. Intussen kan de bewoner van het huis waar die ontploffing was nauwelijks bevatten wat er gisteren is gebeurd. middag wordt ik door mijn partner twee keer gebeld. Maar ik zat in overleg, dus ik druk hem twee keer weg. Mijn schoonmoeder begint te bellen, die heb ik ook weggedrukt. Wordt er in paniek naar mijn kantoor gebeld en die zegt: Je ja, huis is weg. Dan denk je ook, jou zak de grond ook onder je voeten weg? Jouw spullen van de afgelopen 26 jaar en ook wat je de. De laatste paar jaar met elkaar op opgebouwd. is, is weg. Het is gewoon in rook opgegaan. was te horen bij RTL Nieuws. Het gevaar is ook nog niet voorbij. Er zouden meer panden op instort staan. Het kabinet betaalt bijna 6 miljoen euro... voor de kunstroof in het Drents Museum. Begin vorig jaar werden daar armbanden... en een gouden helm uit Roemenië gestolen. Die spullen zijn nog altijd spoorloos. Het geld van het kabinet gaat naar een verzekeraar... die eerder al hetzelfde bedrag had overgemaakt aan Roemenië. Ja, ik zal ze wel eens een keer teruggeven. <laughs> Dat Vooruit zou zijn. Vooruit. President Trump die dreigt met maatregelen voor landen die hem tegenwerken... bij de overname van Groenland. Die kunnen rekenen op extra heffingen, zegt hij. Op welke landen hij doelde, is niet duidelijk. Hij herhaalde dat Groenland nodig is voor de nationale veiligheid van Amerika. En morgen is het World Pizza Day. Inderdaad, Wereldpizzadag. En ook in ons land wordt er enorm veel van gegeten. Volgens een bekende keten kozen Nederlanders vorig jaar het vaakst voor... De pizza pepperoni. Ach heerlijk. Die dan drijft in het vet. En ja, dat jij is vindt zo fijn. Hem, jij, vindt hem, uh, nou, jij bestelt wel eens hier een, uh, een, een pepperoni festival. Ja. En dat is dus een pizza. Echt, dan, dan zie je gewoon geen kaas meer door nee. de pepperoni die erop zit. En die pepperoni die zijn ze allemaal opgekruld naar boven en daar ligt al een zwembad aan vet in. Ja. Dat is gewoon lekker. Ja. ja, dat vind jij echt lekker hè? Ja. Dat is echt een festival. Echt een feestje. Ja. Sorry, ja. ga verder. Ja, ook de klassieker, de margarita, is enorm populair. Maar dan. Ja, laten de Italianen niet horen. Vorig jaar was de grootste stijger van bestelde pizza's in ons land... de Pizza Hawaii. Met ananas dus. Oh, okay. Gaat zo. Ja, is wel lekker hoor. Ik vind het op zijn tijd uh, prima. Maar een margarita daar kan je me altijd voor. Ja, zeker weten ze ook fijne. Ja. Maar niets gaat boven die pepperoni festival. Met vet. Heel veel vet. Het weer van Weerplaza. Vanavond komt het af naar een graad of vier. Morgen start grijs, maar later krijgen we zon. Het wordt dan negen graden. En zondag wordt het kouder. Flitsmeister meldt 1 4 op da 50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij Fasen is de, op de uh, oprit dicht: 4 kilometer en vertraging een klein half uurtje. Ja, en geen flitsers. en We mogen hem zometeen uitreiken. De award voor verspreking van het jaar. Voor het verboden woord. Nu Ronday. Maximum Weekend. Undecided. Ja, we mogen het eindelijk weer zeggen. Het wordt beetje. Het verbouwde woord. Ja, en we waren niet de enigen die dat uh, hebben gezegd. Het is de afgelopen week 96 keer gezegd door de Q-DJ's. Inclusief uh, vier keer van jou, Bram. <lacht> In <lacht> één uur tijd. Ja. ja. Jij hebt ook even 2000 euro weggegeven aan Q-luisteraars. Ja, ja, en dat is best wel een schande. Want bijvoorbeeld uh, Judith en Joost... die hebben het beide maar drie keer gezegd ja. in een week. Ja, ook een beetje zielig voor Matty, Want jij was zo'n ah, joker. We zijn ja, het weer. Ja, nu mag ja. het toch. Ho, ho. Nu mag het toch, lul. Ja. ja, nu mag het inderdaad. Ik wilde zeggen, ook een beetje zielig voor ja. Matty. Nee, sorry, oké. Okay, jij was zo'n joker. Maar dat ging natuurlijk helemaal mis. Ja, dat ging niet goed. Nee, dat ging niet goed. Aan de telefoon al, ja. onderweg hier naartoe. Ja, ja, ja, dat, uh, <lacht> dat weten we nou wel. In ieder geval, het zit er dus op, het verboden woord van uh, 2026. Het enige wat dan nog overblijft, is de verspreking van het jaar. Ja. Want ja, uh, het is vaak gezegd, nou zoals gezegd, 96 keer. Uh, maar er zitten ook wel echt pareltjes tussen qua... Om je tijd. Ja, er zijn al awards uitgereikt voor de winnaar en voor de, voor de verliezers. De foto's daarvan kun je vinden op Chimus kanaal op Instagram. Ik heb hem hier nu vast. De award voor het verboden woord 2026. Beetje domste verspreking. <lacht> dit is een mooi ding. Heel leuk. Ja, maar komt hij op het nachtkastje van uh, Matty? komt hij op het nachtkastje van Domien of op die van Menno. Uh, je kunt nog stemmen, dat kan nog drie minuten. En dat kan op de volgende versprekingen: dit is die van Matty. Goedemorgen Jip. Goedemorgen Matty. Wat is het verboden woord ook weer, eh, Jip? beetje. Ja, een beetje. Ja! <laughs> dit is die van Domine. En hoe gaat het met synoniemen? Stukje. Piece. Beetje. Ah, ja, ja, ja. Straata woordenboek. Ja. ja, dat is hem. <laughs> en de verspreking van Meadow. Ja. Meadow, hoe heb je dit gedaan? Vooral focus. Een beetje op je woorden <laughs> ja vooral focus en dan direct naar het gaan ja ja, ja. spullen natuurlijk nou nog uh, laten we zeggen twee minuten stemmen en dan gaan we toch wel echt de winnaar bekendmaken ja en de winnaar gaan we ook bellen om het goede nieuws te brengen I'll show you how the world is big and beautiful. Q music, Q sounds better with you. Q music, Q sounds better with you.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 Not over you. Not over you. Not over you. Givein a grow up your music. Not over you. And not over you. The head. De afgelopen week was beetje het verboden woord op Q-Music. Bootje. Dat is goed. <laughs> ja, is weinig gezegd. Ja. Ja. Het is uh, 96 keer gezegd. 96 keer is er 500 euro uitgegaan naar een Q-luisteraar. Er zijn al uh, twee awards zijn uitgereikt: eentje voor uh, de winnaars, namelijk uh, Joost en Judith. Die hebben het het minst gezegd. En ook de award voor de verliezers, en dat waren natuurlijk Marike en Wim. Juist. Dan hebben we nog één award die we mogen uitreiken, en dat is hem voor. De beetje domste verspreking. Ik heb hem hier in mijn handen, prachtig ding. <laughs> maar bij wie komt hij op het nachtkastje? Ja, uh, nou laten we eerst nog even luisteren naar de genomineerde. Ik heb hier uh, voor u in de aanbieding een mattie valk. Goedemorgen Jip. Goedemorgen mattie. <laughs> Wat is het verboden woord ook weer, eh, Jip? beetje. Ja, een beetje. Ja! <laughs> Dan hebben we ook nog eh, Domin verschuren. Ja. En hoe gaat het met synoniemen? Stukje. Piecie. Beetje. aan woordenboek. Ja. PC. ja, dat is hem. <laughs> ja, deze vind ik ook heel erg leuk. Dit is uh, Menno Barreveld. Menno, ja? ja, hoe heb je dit gedaan? Vooral focus. Ja, een beetje op je woorden let. <laughs> Ja, je kon uh, stemmen dus op de verspreking van het jaar. Uh, zullen wij contact leggen met, uh, met degene die de award uh, gaat winnen? Ja. Nou, ik zou zeggen, hallo Dommert. Hé hey jongens, goedenavond. Uh, Mattie Vallen. Ja. Hey. Ach, die lieve Mattie Vallen. Ja, dit was persoonlijk ook mijn favoriet, moet ik eerlijk zeggen, Bad. Ja. ja, klinkt een beetje gek, maar iedere keer als ik hem zo terug heb, moet ik toch, toch weer lachen. Want ja. ja. Het is zo geestig, omdat... Wat ik er eigenlijk doe, doe ik wel vaker. Kijk, het is een beetje kijk je achter de schermen bij de radio. Maar als je een geluidsfragment laat horen... dan vaak herhaal je nog even wat er gezegd wordt... of ja. wat je hoort. Gewoon voor de duidelijkheid. Dus het is gewoon een soort automatisme. <lacht> en, en, en, maar gewoon onbewust automatisme. En, <lacht> ja. Ja, ik word in, in de volgordeel door een drie jaar. <lacht> ah, ja, dat, ja, dat is wel heel mooi. mooi. Ja, wat, ook, wat, wat ik dan persoonlijk ook weer heel erg leuk vind... Uh, de percentages... Van van, uh, van het stemmen. Ja, de publieksprijs, vertel. Uh, ja, 12% ging voor het fragment van uh, Domien, uh, 13% voor Menno oh. en 75% voor jou, Mattie. Oh. Wauw, echt een landslide, ja. een landslide. Nee, dan heb je natuurlijk wel echt uh, verdiend, maar ik wil toch ook even zeggen, ik ben trots op jou. Je hebt het nee. eigenlijk echt wel goed gedaan dit jaar. Ja, ik ben een beetje de middenmoot. Kijk, als ik nu naar de prijzenkast kijk van uh, het verboden woord hier thuis, dan staat er een award in voor meest gezegd misschien en meest mees gezegd eigenlijk. Uh, daar komt deze nu natuurlijk bij. Maar in verhouding tot voorgaande jaren, mede, dankzij ja, dat ik natuurlijk een uurtje respijt had, omdat jij op mijn plek kwam zitten. Ja, dat was een dagelijks succes. Ja. Ja. Ja, ja. Mijn ja, dat ik het ook vaker heb gezegd... dan twee dj's die het een week niet mochten zeggen. Terwijl ik zat er een uurtje. Ja, dat is wel heel erg pijnlijk. Uh, ik ben blij dat het maar een uurtje was. Uh, ja. Maar goed, ja, iedereen ging er toch ook wel een beetje van uit... dat jij uh, de grote verliezer zou uh, worden. Maar je hebt het echt netjes gedaan. Gewoon middenmoot en dat is prima. En volgend jaar ja. onderaan, Mattie Valk. heb je nou, een award. Eh, ja. eh, mis misschien volgend jaar wel de Wall of Fame, jongens. Ja, nou, dat zou, ja. dat zou fantastisch zijn. Nou, deze komt in ieder geval uh, jouw kant op. Uh, die is ook dik verdiend. En ik hoop dat hij uh, net zo'n mooi plekje krijgt... als die andere twee op jouw schouw. Fantastisch. Ik zet hem ernaast. En Tom, ik vind voor bootje vind ik een heel leuk idee. Ja, voor volgend jaar. En dan nu zelf een wordt ja. voor verspreking ja. geven. Ja. Dan, we dan komen we er wel een stuk goedkoper af volgend jaar. Dat weet ik wel. Ja, precies. Nou goed, nou, leuk dat we je even konden bellen. En kom lekker bij van dat verboden woord. Ach, ik zit heerlijk op de bank onder een kleedje. Oh, wil je het nog één keer zeggen? Kleedje. <laughs> Mooi weekend, man. Hoi. The month kiss. Yes. Better with you, like the words of a song. I hear you call, like a thief in my head. You criminal. You killed my queen with just one paw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 Midnight hoorde je net. Zometeen hebben we muziek van Bluff. En ik kreeg een berichtje van ene Bram. Die vroeg Holy Water aan. Kan me niet voorstellen. Dus die komt er ook aan. Speciaal voor jou. Nou, leuk. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki in de mix. Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. Dezelfde start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Chris Cross In Amsterdam. Q-Music. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week snacktomaatjes, bak 500 gram, 1 plus 1 gratis. Diverse soorten Leesmax, 1 plus 1 gratis. En alle aanmerk merk gekoelde drinks. 1 plus 1 gratis. De Jumbo.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 is een gevoel Moulin Rouge de Musical nu te zien in het Beatrix Theater Utrecht boek nu je tickets via moulinrouge.demusical.nl. gratis cv-ketel kijk op remeha.nl slash gratis Hallo, Odido hier we hebben iets leuks voor je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 Nu al zin in morgen. AZN Bank. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Open nu deposito depositosparen en ontvang drie maanden een aantrekkelijke rente... van maar liefst 2,5% op jaarbasis. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Kom Wintersporten bij Sport City en maak van sport een gezelligheid. Start nu je winterlidmaatschap bij Sport City. Je sportclub om de hoek.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 Dus krijg je wel snel glasvezel, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen open te breken. Precies, want bij YouPhone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 12 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op uphone.nl. Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojoe. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur.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 Je hele vakantie geregeld in één pakket? Of je trekt je eigen plan met alleen een vliegticket of hotel? Het kan allemaal, want bij Toei heb je meer opties en dus meer keuze binnen ieder budget. Nog vier dagen zomersale met korting tot 400 euro per persoon? Ga naar Toei.nl, de Toei-app of naar je reisadviseur. Toei, live happy. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien. Tango? Um. Huh?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 ik wil van mijn auto af, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af, punt nl music, Tom en Bram Met muziek van Bluff, dichterbij dan ooit, komt eraan eerst Lucas en Steve I can see in your eyes. you're about to break my heart you at the wrong time, and now I don't know where we are, it's just the way it goes, I guess we're going down, but I hold on to hope in case you come around, I wanna say the words, but, but they just won't come out, now my mind. Oh He's Bluff, dichterbij dan ooit op Q-Music. Nou, zing maar even mee. Waar moet ik dat mee meezingen? Ja, check even de Q-Music app. Ik check even. Ja. ja, en dan het bericht van Mar. Mar, goedenavond. Een goedenavond. Maar, uh, wij zien wat foto's van jou voorbijkomen in de Q-Music app. Wij dachten, of tenminste ik, want ik zag ze net voorbijkomen, direct bellen. <laughs> Waarom nou, heb jij een vouwwagen in de woonkamer? <laughs> uh, nou, het is niet de woonkamer gelukkig, oh. het is de aanbouw. Ja. Maar dat is ons uh, ja, tijdelijk uh, slaapplekje, omdat we de bovenetage aan het verbouwen zijn. Kijk! Ja, en ik vind dat, het dat, slim uh, dat wordt heel grof aangepakt. Het uh, plafonds moeten in alle kamers eruit. Maar dus ook alle spullen die er eigenlijk staan. Dus die verkast je van de ene kamer naar de andere. Uh -huh. En ja, toen hadden we geen werkruimte meer. Dus dat werd ons bed op uh, uh, uh, ja, afbreken, tegen de muur zetten. En toen was het van, gaan we op een luchtbed, zo'n hoge die we hebben? En toen keken we dat zo eens aan. Van ja, maar dit klusje kan alleen in weekenden. Dat gaat waarschijnlijk pak een beet een maand of twee, drie uur. Dus Nee, zo lang gaan we niet op een luchtbed. Dus toen hebben we Uckie uh, van staal gehaald. En in de, in de aanbouw neergezet. Daar kan hij precies onder het nieuwe ...gevonden, opengevouwen worden. En dat is nu onze slaapkamer. Wat goed. Ik vind het hartstikke slim gevonden. Ja, groot gelijk ook. Het is een soort uh, ja, beschermde cocon natuurlijk... ...waar je dan ja. lekker in, uh, in ligt. En, en hoe slaapt het? Ook best hoor. Ja. ja. En, en ja. Jullie, jullie vouwwagen heet Ukkie zeg je net? Ja, nou ja, wij noemen hem Ukkie omdat ja. het een heel klein vouwwagentje is. Uh, ja, gelukkig vorig wel. Vorig jaar uh, heb ik denk ik jullie alles aan de lijn gehad over Ukkie. Omdat we toen een weekenduitje hadden met de klapkar. Oh, nou dat kan ik me even niet zo herinneren. Maar omdat, deze Ukkie uh... gaan we nooit meer vergeten. Nee, toch? die staat in de <laughs> aanbouw. <dat laughs> ja. Ja. En, maar waar komt Ukkie doorgaans als Ukkie gewoon op vakantie gaat? Uh, hij is in ieder geval jaarlijks met hemelvaart in spier. Met uh, de vouwwagenclub uh, gaan we dan lekker een weekje weg. En we zijn ook nog wel eens met uh, de weekendenclub weg. Dat is dan de, zeg maar de fanclub een beetje rondom dit wagentje, wat ontworpen is door een, uh, een, een Nederlander die een vouwwagentje wilde bouwen wat achter zijn smartje kon. Ach. En uh, dat is deze geworden. Want hij kan ook achter een driespan uh, motor. Daar hebben we hem ook al achter gezien. Ik kan me dit verhaal trouwens wel ja, ik herinneren. herinneren. Ja. Ik kan me dit verhaal wel herinneren. Met die en zo. Ja. En met die motor. Ja, ik, ja wat grappig. Ja, maar ja. wat ontzettend goed uh, gevonden, Mar. En, uh, ja, nou, is het ik heb meedelijk beetje... met die andere dame. Hè? Wat, wat zeg je... Ik heb mailen met die vorige dame een beetje. Die, want naar aanleiding van haar verhaal... dat ze de badkamer of het toilet aan het doen is... en, en het uh, een beetje zat was het klussen... dacht ik van, oh, wat hebben wij dan een luxe probleem. Dat we ja, gewoon nu... Had je maar een vrouwwagen. Dan kon je dan in de woonkamer neerzetten. Ja, inderdaad. is uh, ja, uh, nou, zoiets. Uckie dan wel niet goed voor is. Uh, nou, dat hè. Ik zou zeggen, ja geniet ook even van deze bijzondere tijd. Heel veel succes met de verbouwing. Nou, nou en we spreken je binnenkort vast wel weer een keer. En we vergeten je nooit ja. meer. <laughs> nou, ik wil jullie he? ook Doei doei. doei. Nice in them Y'all, this, this is your boy Joe. You sound better with you. I heard that you were late going home. You knew it right over something's wrong. I guess you gotta go when the angels callin'. Never got Say what I want, never be the same with you gone, crack another can for the lost, one's fallen, one tear for the broken hearted, pour out a little holy water, two tears for the soul deep. Pour out a little.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 into a zoo.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 Time for Africa. Wel een beetje, hè? Ja, ah, wel een beetje, ja. Ik hoorde dit uh, domien vanmiddag zeggen in de top 40... toen ik mocht bekendmaken dat uh, Shakira de nieuwe alarmschijf is. Een beetje de, de waka waka van 2026. Ja, nou, maar ik vind het echt wel een leuke plaat. Het is vrolijk, het is, het is catchy, het is... Uh, ja, en ze is gewoon al 48, hè, Shakira. 48? 48. Ja, als je, het, als je foto's ziet zou je dat niet zeggen. Nee. Die, die, die ziet er gewoon nog uit als 25. Echt een prachtvrouw, hè? Is, ja, ongekend. Oh, en dat die, dat die lul van een piqué toen op, op haar vreemd ging. Weet je dat nog? Ja. Die ongelofelijke zakken was Ja, die ging met een, met een modelletje ging die volgens mij daarna. Ja, volgens mij ja? zoiets. Nou ja, in ieder geval. Volgens mij zong ze er ooit over van... Uh, je had een Rolex en uh, nu heb je een Casio. Dat is <lacht> ja. eigenlijk natuurlijk wel wat die, wat die vent heeft gedaan. Want een loser. ja. Maar goed, ja, een leuke plaat, uh, die gaan we nog veel horen deze week in ieder geval. Zeker weten, het is de meest gedraaide plaat deze week op Q Music. De nieuwe alarmschrijf Shakira heet Zoo. Nu David Sam Martin, hier is Dangerous bij Q Music.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 In je Music dangerous. Heb je ze mee? Die koffers, die koffers. Ja natuurlijk. Ik zie ze mee. nog niet. Ja, die ga ik dan toch pakken, maar dat is nog niet. Godzijdank. Na nou, achter spelen we het grote kofferspel. Ja, met fantastische prijzen hoor, zitten we er weer in. En ja, het nieuws komt eraan. Alleen goede avond. Ja goedavond. Ja Tom, misschien zit jij weer achter. In New York is een Pokémon-winkel overvallen. Pff, niet vertellen, niet vertellen. Ook zo meteen muziek van Coldplay. Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter 500 gram, voor maar 3,49. Tot zo bij FOMAR. Nu bij Quantum, alle populaire gordijnen gratis op maat gemaakt. Quantum, de nummer 1 in raamdecoratie. Hoe leuk is dat? Quantum. Mag ik twee glazen rood, eentje voor papa en eentje voor mij? Als iedereen wist dat alcohol de kans op zeven soorten kanker vergroot... Alsjeblieft, twee glazen tomatensap. Geniet ervan. Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl Social Deal, Deals Take 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan? Uh, dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl Ja, werkt wel. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Hey jonge ondernemer. Je kunt weer btw-aangifte doen. Oh ja. Dat moet je niet vergeten. Het kan tot uiterlijk 31 januari. Hé, hey, en wist je dat je na het versturen ook meteen kunt betalen? Bijvoorbeeld met Ideal? Oh, chill. Ja, en op belastingdienst.nl/slash jonge ondernemers vind je meer BTW-aangifte-tips. Handig? Van de Belastingdienst? Ontdek ook de beste wellness-deals op socialdeal.nl. Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.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 het is fabriekseel bij Keukenkampioen. Nu, met gratis montage en 10% extra korting. Kom naar Keukenkampioen. Al 35 jaar kampioen in keukens. Pst, deze vrijdag zijn al onze winkels tot middernacht geopend. Profiteer nu. Koudatjes krijgen! Er zijn honderdduizenden kinderen in Nederland... die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld voor is. PostNL helpt stichting job om zoveel mogelijk kinderen... verjaardagsgeluk te bezorgen. Help ook mee. Doner een cadeau en verstuur hem gratis. Kijk op postnl.nl slash verjaardagsgeluk. De Consumentenbond bewijst, Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk, elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig.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 Gelukkig getrouwd, ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar. Zo doneer ik al jaren mijn bloed. Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb. En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen. Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker. MUZIEK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 Yeah.